Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand gewond geraakt bij een carnavalsoptocht in Prinsenbeek. Tijdens de optocht in het dorp in Brabant brak een deel van een carnavalswagen af. Het ding viel 10 meter naar beneden. Deze man filmde de optocht en schrok. Een vrouw heeft door het ongeluk haar schouder gebroken... De optocht werd meteen stilgelegd en kon later weer verder gaan. Op verschillende plekken worden carnavalsoptochten ingehaald... die door corona waren gecanceld. Door noodweer is een dode gevallen in de Noord-Franse stad Rouen. Ook raakten 14 mensen gewond. Er kwamen hagelstenen zo groot als tennisballen naar beneden. In België staan straten blank door de vele regen, vertelt deze weervrouw. Hoeveelheden inderdaad meer dan 40 liter per vierkante meter. Dat veroorzaakt problemen. Te meer ook dat dat op korte tijd zelfs meer was... als ze op sommige meetpunten hadden gekregen in de hele maand mei. Ook in ons land is code geel afgekondigd. Daarover zo meer. KLM gaat proberen om gestrande reizigers vandaag naar huis te brengen. Daarbij zeggen ze ook meteen dat ze niet weten of dat ook echt gaat lukken. Door heel Europa zijn Nederlanders gestrand. Gisteren liet Kalen reizigers van zeker 40 vluchten niet meer naar Schiphol vliegen, omdat het daar te druk was. En een drie kilometer lange parade trekt nu door de straten van Londen met de Britse gouden koets voorop. It's medieval it fairy tale. This is the whole point of it, isn't it? It's something that is quite out of our ken. It's nothing to do with everyday life. This is something completely different. It's such a privilege to see it. Het is het sluitstuk van een feestweekend voor de Britse Queen Elizabeth. De koningin van 96 zit al 70 jaar op de troon. Deze royal fans staan front row door weer en wind. No, I think everyone's gonna have great spirits. I mean, we've been here since 5:30 and we're ready for to be here, rain or shine. <laughs> you gotta, you know, go big or go home, as we say. Not gonna get to do this again, I don't think so. Uh... We De route is dezelfde als de queen aflegde tijdens haar kroning in 1953. Het weer nog, er trekken buien over het land met kans op veel regen en onweer. In het noorden is het tot in de avond droog, 22 graden. In de buien koelt het af naar zo'n 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Breslanddijk 5 kilometer Fiede. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En, en jij beleeft het. het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zon. Een zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Zandvoort op zondag. Het was uh, Teledijn en uh, Tell It To My Heart aan het begin van uur drie alweer Zandvoort op zondag. En uh, uur drie, ja, weer een vol uur, uh, Albert-Jan. Ja, zeker. En uh, echt nog uh, vol op uh, uh, sport, zou ik bijna willen zeggen. Ja, wat is er in Duitsland bij het kolf? Uh, nou, ja, dat ook nog even. De... Oh ja, er is wel het nee. een ander aan de hand. Uh, ja, er zijn twee Nederlanders die hebben uh, de kut gehaald uh, vrijdagmiddag. En dat is uh, Wim Wesseling. En, uh, even kijken, Wim Besteling, Wim Besteling. en even kijken, Wim Besseling. En even kijken, wie hadden we nog meer? Daan Huizing. En die draaien, nog, uh, ja, die draaien nog goed mee in de top. Want de, de voorlopige winnaar die staat op min 6. Die is al gefinished. En uh, hoe Besseling en Huizing, uh, als u dat wil weten, zult u nog even moeten wachten. Want uh, we gaan zo meteen eerst uh, een tweede oplaten naar Pit Report. Uh, we kijken even terug uh, naar uh, de race in Monaco. Gewonnen door de teamgenoot van Max Verstappen. En we gaan eens kijken hoe het met de ex-teamgenoot van Max is. En Ricciardo, Want die heeft toch wat problemen. Komt toch wat problemen tegen. Zowel met zijn auto als met het resultaat. Eh, goed, daarna gaan we naar het golven. Tennis Roland Garros volgen we ook voor u. De eerste set is zojuist beslecht in het voordeel van uh, Nadal met 6 tegen 3. En ze staan nu uh, te... Rut staat nu te serveren... Uh, voor de eerste, eerste game in set nummer 2. Uh, half vijf dier van de week ontbreekt ook niet. We hebben Teddy. Gisteren en vandaag uh, is hij, staat hij in de schijnwerpers. Want ook uh, Teddy, ja, die moet nog veel leren... maar die zoekt ook een, uh, een huis uh, met rust, reinheid en regelmaat. En uh, in ieder geval dat hij daar een nieuw thuis kan vinden. Het gedicht van de dag ontbreekt ook niet om kwart voor vijf welke dat wordt. Dat is nog even een verrassing, dus liefhebbers van het gedicht... moeten we nog even drie kwartier geduld moeten hebben... want dan is het zover en dan heeft Rob het uitgezocht welke het gaat worden. Ik zou zeggen genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan en zfm-live.nl kijk je live mee... in de studio aan de Tolweg 10A... Nou, Brian May was uh, gisteravond uiteraard ook uh, bij het uh, concert aanwezig... voor uh, Queen Elizabeth En we gaan nu een Queen-plaatje draaien. Hier is de uh, Radio Gaga. to my friend De grote hit van uh, dit moment van uh, Lauren Spencer, je hoort vingers cross. CFM Race Radio Pit Report. Ja, er is altijd weer wat te melden uit uh, de pitstraat. Al merk je wel dat er uh, zeg maar dit weekend geen uh, Formule 1-race is, dan uh, zijn ze allemaal stukjes stiller daar, hè? Op zand. Klopt. Goed, allereerst even uh, gaan we terug naar uh, afgelopen weekend in Monaco. Want Red Bull teambaas Christian Horner denkt dat het rijdersduo Max Verstappen en Sergio Perez... het team de grootste prijzen in de Formule 1 kan bezorgen. En noemt het openbreken van de verbindenisme met de Mexicaan een no-brainer. De Stappen ligt al vast tot en met 2028 en uh, afgelopen dinsdag maakte Red Bull de contractverlenging van PRS tot en met uh, 2024 wereldkundig. Sinds hij bij Red Bull is gekomen heeft Checo fantastisch werk geleverd, zegt Horner. Hij heeft keer op keer bewezen dat hij niet alleen een geweldige teamplayer is, maar nu hij, uh, maar nu hij comfortabeler is geworden is hij ook echt een coureur geworden om rekening mee te houden vooraan de grid.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 Voor de coureur natuurlijk het constructeurskampioenschap. Verstappen is na zeven races de WK-leider en won al vier races. Perez staat derde met 15 punten minder dan de Nederlander. Hij won zondag in Monaco zijn eerste Grand Prix van het seizoen. Perez reageert uiteraard verheugd op zijn tweejarige contractverlenging. Voor mij is dit een ongelofelijke week geweest...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 En hoe is het met ex-teammaat Daniel Ricciardo? Want daar gaat het iets minder mee. Daniel Ricciardo ligt onder een vergrootglas bij het Formule 1-team van McLaren. De Australische coureur ken, kent voor alsnog een teleurstellend seizoen... en werd afgelopen week ook al publiekelijk bekritiseerd door de CEO Zak Brown. Ricciardo, 32-gefinished zondag in Monaco als 13e buiten de punten. In de WK-stand bezet de achtvoudig race weer naar de 1e stek... Teamgenoot Lando Norris staat zevende en heeft 37 punten meer vergaard. Het contract van Ricciardo bij McLaren loopt nog door tot en met 2023... maar directeur Brown stelde afgelopen weekenden... ik wil niet in detail treden, maar er zijn mechanismen waarin we aan elkaar gecommitteerd zijn... en er zijn mechanismen waar we dat niet zijn... al dus Brown over de clausule in het contract van Ricciardo. Eerder in de week zei de Amerikaan al dat Ricciardo op dit moment niet aan de verwachtingen voldoet... Ricciardo reageerde op geheel eigen wijze. Mijn hart, is, mijn hart is mooi gebruind, maar ook dik. Niemand is harder voor mij dan ik zelf. Na de race in Monaco liet de voormalige teamgenoot van Max Verstappen ook van zich horen. Ik waardeer de fans, de berichten en de liefde. Dit was niet het Monaco waarop ik had gehoopt, maar de Honey Badger, zijn bijnaam, geeft niet op. Kijken we toch even naar de stand. Bovenin natuurlijk op 1 Max. 125 punten. Gevolgd door Charles Leclerc met 116. Op een derde teamgenoot van Sergio Perez van Max met 110. Dus die komt aardig dichtbij. In ieder geval in eerste instantie bij Leclerc. En ook dan weer dichter bij Max. Op een vierde plek vinden we George Russell met 84 punten. Carlos Sainz volgt daarop met 83 punten. En op een zes vinden we Lewis Hamilton terug met 50 punten. Even kijken naar de oud teamgenoot van, uh, van Lewis Hamilton. Valtteri Bottas die staat op een achtste plek met, uh, verdienstelijke achtste plek met 40 punten. Volgende week gaan we naar Azerbeidzjan en dan gaan we in Baku racen, een stratencircuit. Ik zou zeggen, uh, ja, we groeg om uh, voor, vooruit naar te kijken. En mooi nieuws uh, in deze pitreport uh, over Sergio Perez, weer uh, twee jaar uh, bijgetekend. Het verbaast me trouwens wel, want een paar weken daarvoor was het uh, bericht, uh, albert dat hij uh, zei van, uh, ja, er komen weer meer races uh, bij en uh, dat wil ik helemaal niet. Dus nee. uh, ik denk dat ik maar uit de Formule 1 uh, ga stappen. Dat Echt, uh, gelukkig uh, tekent hij uh, nou uh, toch nog uh, bij. Want toen zei hij ja, ik wil uh, meer bij mijn familie zijn. Ja. Nou ja, misschien heeft dat te maken met het bericht wat ik van de week weer las op uh, RTL Boulevard onder meer. Teamgenoot Max Verstappen Sergio Perez erkent bedriegen vrouw na bevalling. Ach, ga op. Ja, ja, dat, dat verhaal in RTL Boulevard heb ik toevallig gezien, want ik kijk er nooit naar. Uh, en dat werd, het werd herhaald bij uh, Vandaag Insight, uh, die, die, die, die discussie. Waar gaat het? Oh nee, dat uh, uh, weet, weet ik ook niet meer. Maar in ieder geval uh, belachelijk al dat geneuzel en gejeuzel... Over de social media en dat soort dingen. En dan gaat Peres ook nog een keer zijn excuses aanbieden. Nou, ja, ja, nou, dat ja, ja. Wat ja. een onzin, zeg. Ja, ja hij zegt van, ja, ik is, heb het wel gedaan. <laughs> hou eens op. Hou op. Nou, weet je wat? We gaan gewoon weer muziek draaien. <laughs> en dan uh, straks hebben we onder meer nog het uh, dier van de week. En uh, golf. nog golf, uiteraard. Oh, ja, dat is heel spannend. Dus blijf vooral uh, daarvoor ook luisteren naar uh, de Zandvoorts Radio. Er zijn wel wat ontwikkelingen daar uh, op het golfveld. Uh, maar eerst onder meer deze. Lekker een plaatje uit de beginperiode van uh, deze Zoonvoortse radio. Yo, the Crush en the House Arrest. En Van uh, die uh, gauw houden gaan we weer naar een wat nieuwere plaats. Ja, Elton John, gisteravond trad hij uh, nog heel op. En dit is zijn plaat met uh, Dua Lipa It's samen. Human When things go wrong When the of her En Elton John hoorde je met de grote hit Cold Heart. Uiteraard naar het origineel van de Elton John's Single Sacrifice. Het is half vijf, we gaan hem doen, het dier van de week. En we hebben deze week Teddy. Teddy is mijn naam en ik ben een kruising tussen vermoedelijk een labrador en een Stafford. Ik ben net drie jaar oud geworden en helaas op zoek naar een nieuw mandje.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 Ik woon met kleine kinderen in huis, maar ik zoek een huis zonder kleine kinderen. Voor eigen mensen ben ik echt goud. Met andere honden ben ik wisselend, met name richting de mannelijke variant. Met teven kan ik het eigenlijk heel goed vinden en ik zou ook prima met een teef van hetzelfde kaliber mijn huis kunnen delen. Na reuen kan ik een grote mond hebben, maar dit komt echt omdat ik gewoon niet beter weet. We zijn aan het trainen en, het, en de ene hond kan ik heel netjes negeren en besluiten om naar mijn verzorger te kijken. En bij de andere vind ik het toch iets lastiger. Maar een lekkere en goede beloning doe ik nog steeds meer mijn best. Samen een band opbouwen zodat ik vertrouwen krijg in mijn nieuwe baas is heel erg belangrijk. Met onze band valt en staat mijn gedrag zal veranderen.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 Samen spelen vind ik geen probleem hoor. Alleen maar gezellig, toch? Een uh, cursus volgen lijkt mij geen overbodige luxe... en dit zou heel goed zijn voor mijn socialisatie. Ik ben echt een clown. Als ik je vertrouw, gek op knuffelen en kom uh, soms ook op een schoot. Dus heeft u die stabiliteit, rust en regelmaat voor mij? Genoeg liefde, koekjes en ervaring met honden. Ik word graag uw nieuwe maatje. En waar verblijft uh, Teddy...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 Keesomstraat in uh, Nieuw-Noord, hier in uh, Zandvoort. Uh, aan het einde zeg maar, hè, van, uh, van uh, Nieuw-Noord uh, vind je dat. Kennen we dieren thuis. Dieren thuis voor de hele regio die uh, daar uh, de dieren uh, opvangen. Goeie zaak. looks so good Chaka, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, niet uit. Aalt vippelakken, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit. Wow. Zeggen mensen en ze hebben gelijk. Het hek gaat eventjes open. Een kaartje hoef ik hier niet te kopen. Dus ik, ze hebben gelijk. Fata, ja. mm. chaka, iets te weinig manny in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Outfit ja, iets te weinig I'm a sucker, but I'm not Nou, laat het feest maar beginnen. Ja, bij Salvador Live uh, op straat is het al uh, aan de gang. Alleen, daar draaien ze iets andere muziek dan uh, Tina Martin. En uh, zij weet het. Uh, daar staan uh, inderdaad uh, de vrolijke dj's. Uh, lekkere dansbare, of dansbare muziek te draaien. Nee, Albert Jan, gewoon... Uh... Gewoon lekker loungen en zo. Dat kan ook tegenwoordig, hè? op het strand. Oké. Okay. Dus, um, waar zijn we... Oh ja, je hebt, ge... je hebt heel goed nieuws. Nou ja, nee, ik had het nee? heel goed nieuws. Het is, is niet iets minder goed. Is het al weer minder? Ja, het, nou, het is nog goed hoor. Maar uh, dan hebben we het over Golf, over de Porsche European Open, wat in Duitsland uh, verspeeld wordt. Twee Nederlanders hebben de kut gehaald. Uh, dat is Daan Huizing en uh, Will Besseling. Uh, om met Daan Huizing te beginnen. Hij staat uh, momenteel gedeeld op een tiende plek met min 1. Hij is uh, zojuist uh, gefinished. En dat is voor Daan een keurig score. Uh, omdat hij ondanks dat het feit dat hij op uh, hole 11 een triple bogey maakte. En twee bogeys, maar daar tegenover vier birdies uh, heeft staan. Dus uh, dat is een keurige prestatie van Daan Huizing. Maar we, wat uh, uh, schetste mijn verbazing was Wil Besseling. Die stond uh, tweede... Uh, met nog uh, drie holes te gaan. Maar uh, hij wist... Uh, even kijken, dan moet ik even weer naar, dat, naar zijn scorekaart kijken. Wil uh, Besseling... Uh uh, even kijken, ja, de, de vierde ronde. Ik, ik zie hem nog steeds uh, tweede uh, staan uh, ja, ja, maar, met Mansel ja, en Perez. Klopt, maar uh, uh, hij maakte op de vijftiende uh, uh, uh, uh, een dubbel bogey, want hij stond op min vijf. Dus nu nou is hij gezakt naar min drie. En nu heeft hij twee, uh, twee spelers naast zich staan, zowel zo, inderdaad Mansel en, en Perez. En hij is nu bezig op 16 voor een birdieput. En hij maakt die birdieput. Ik zie hem hier maken op 16. Dus hij gaat terug naar min 4. Dus hij is weer alleen tweede. Uh, degene die op 1 staat is inmiddels al gefinished. En dat is de, een, een Finn Samoja. En die heeft een prachtige ronde neergezet. De vierde ronde. Met de 64 slagen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birdies. En die staat op min 6. Besseling dus weer terug naar min 4. Met nog uh, 16, uh, 17 en 18. Met nog twee holes te gaan. Dus dan moet hij nog wel even aan de bak. Maar het zijn birdie holes. 17 en 18. Dus hij zou gelijk kunnen komen. Maar ja, blijft die tweede of derde... is het ook helemaal knap van Wil Besseling. We blijven het voor u volgen. Uh, dan gaan we nog even snel naar tennis. Uh, Roland Garros. Uh, uh, even kijken. Uh, Ruud die ging in de tweede set met 3-1... Uh, uh, uh, liep hij weg bij, uh, bij Nadal. Maar ja, wie kent Nadal niet. Nadal vecht zich weer terug in de wedstrijd. En de laatste stand die ik heb gezien was... 3-3. Uh, uh, 3-3. En nou 4-3 En Zelfs. Het is nu zelf weer 4-3 voor Nadal. Ongelooflijk, wat een vechter is dat toch. Maar goed, dat ook dat volgen we voor u. We, we, voor, tegen het eind van uh, deze uitzending... Komen we komen nog even met een update. Zowel voor het golf als voor het tennis. Dus dan meteen het gedicht van de dag. Maar eerst even een uh, lekkere disco klassieker nog. Het is kwart voor vijf geweest. Het gedicht, een mooi gedicht, in ons café. Het bier. Het bier smaakt best in ons eigen café. Kom, geef me je hand en ga met me mee. Want in dat café vergeet je je zorgen. Vandaag is vandaag en morgen is morgen. Kom. Geef me je hand en ga met me mee. Want het bier, het bier smaakt het best in ons eigen café. In je eigen café staat een eikenbuffet... dat morgen al vroeg in de was wordt gezet. Een heerlijk café waar de barman je kent. Een vertrouwde plek waar je steeds welkom bent. Het bier, het bier smaakt het best in ons eigen café en ik zou zeggen... Kom, geef me je hand en ga met me mee, want in dat café vergeet je je zorgen. Zoals gezegd, vandaag is vandaag en morgen is morgen. Kom, geef me je hand en ga met me mee, want het bier smaakt het best in ons eigen café. In je eigen café schijnt de zon in je glas, het is nog steeds zoals het vroeger was.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 In je eigen café staat een prima biljart. Je speelt er een pot en de muziek staat nooit hard. Je maakt er een praatje, je leest er de krant. De koperen tap wordt gepoetst met nat zand. Want in mijn café vergeet je je zorgen. Vandaag is vandaag en morgen is morgen. Kom, ga met me mee, want het bier smaakt het beste.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 En morgen is morgen, ontgeven mij je hand. En ga met me mee, want de priers het best in ons eigen café. In je eigen café staat een eigen buffet, Dat is morgen zal vroeg. In de was wordt gezet. Een eerlijk café waar de barman je kent. Een gezellig plek waar je steeds welkom bent. En wie smaakt het best in ons eigen café? Kom, geef me je hand en ga met me mee. Want in dat café Ik je hand en ga met me mee, want het is vaak het best in ons eigen café. Je eigen café schijnt de zorg in je glas. Het is er nog steeds zoals het vroeger was. en hangt al sinds jaren een prettige sfeer. Je kent iedereen, dus je komt en wie smaakt het best in ons eigen café? Kom even je hand en ga met me mee. Want in dat café vergeet je je zonde Wees staat een prima biljart Je speelt er een pot, de muziek staat nooit hard Je maakt er een praatje, je leest er de krant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 Van nog niets moeten, maar op de toekomst voorbereid. Als een bruid op blote voeten, van feest en fly ben je dan bij je domein. Als een en adem de kerk, de kroeg, het plein. Van haar boven op de brug, hoog en lang weer samen zijn. Onze lieve vrouw zal vandaag man om op u over ons waken in warmte en in kou. Het eerste glas dat klinkt, het galm onder de pont. En iedereen die zingt met zachte ging Het hoogste roep. als in adem z. De kerk, de kroeg, het plein. of haar boven op de brug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 Opnieuw over op ons waken in warmte en Spreid kamer... Spreid over de dagen... Nou, deze groep uh, Roan Eskin, natuurlijk met name van uh, de single uh, Limburg. Dat heel Holland uh, Limburgs lul, weet je wel, hè, die single. En uh, ja, dit is de nieuwe single, bruid op uh, blote voeten... Nou, aan het eind uh, gaan we nog eventjes een, uh, een sportupdate met je doen. Want uh, ja, je hebt uh, allerlei schermen en weet ik veel wat uh, voor je. Word je er niet een beetje gek van? Nou, een beetje wel. Maar laten we, laten we eerst even snel zijn. Want uh, tennis, Roland Garros, Nadal stond 3-1 achter in de tweede set. Ruud begon uh, hartstikke goed in die tweede set. Maar dan ken je Nadal nog niet. Die vocht zich terug naar 3-3 uh, en uh, won ook de tweede set met 6-3. Dus Nadal 6-3, 6-3, 2 sets tegen 0. Rut moet wel aan de bak in uh, set nummer 3. Goed, golf, force your European Open. En dan uh, dat, uh, wordt in Duitsland verspeeld. Nog even, twee Nederlanders door naar de kut. Daan, Daan Huizing is gefinished op een totaalscore min 1. En is dus gedeeld tiende besteling. Zakte op een gegeven moment naar op 15 met een dubbel bogey van plus min, min 5 naar min uh, 3. Pakte een, een slag terug naar min 4, maar op 17 verloor hij weer een slag. Dus die is weer teruggezakt naar min 3. Kan dus de, de, de eerste plek vergeten of hij moet uh, een paar 5 in 2 slagen, slagen doen. Nou, dat wordt hem dus niet. Want de winnaar, de, de nummer 1, Samoa staat op min 6. Die is al gefinished. Dus die is nu zeker van de overwinning. Maar in ieder geval, Besseling kan nog gaan voor een tweede plek. Alleen tweede plek. Als hij met een birdie eindigt. En Mensel en Perez, die ook op min 3 staan. Mensel is al gefinished. Perez zit in de flight van, van Besseling. Die moet dan gewoon par maken. Dan is Bestelink toch uh, alleen tweede. En dat scheelt weer een paar centjes. Maar het is een knappe prestatie van uh, Wil Bestelink. Uh, tijdens het Porsche Open, European Open in Duitsland. En dan het uh, gemengde Open uh, in, uh, in uh, Zandvoort. Want dat hebben we natuurlijk uh, ook nog. Ja. Helaas uh, deed Zandvoort niet mee. Maar ging het tussen Limonias en uh, Alta. En uh, ja, we hebben het eventjes uh, bekeken. 2-0 staat het voor uh, Limonias. En uh, ja, ze spelen ook niet meer uh, op het veld van uh, Zandvoort. Want vanwege de regen is de wedstrijd, of zijn de wedstrijden naar uh, binnen verplaatst. Klopt. Nou ja, 2-0 voorsprong. Uh, maar ja, het, zijn, het gaat over een totaal van zes wedstrijden. Dus uh, er is nog niks beslist. Maar in ieder geval een 2-0 voorsprong voor Lemonidas. Goed, dat was hem. Wij zeggen tot volgende week en een fijne zondagavond. Dag. Doei doei. Something's in love of